Uur. Renate Kok met het NOS journaal. Een van de deelnemers aan de marathon van Rotterdam is na afloop in een ziekenhuis overleden. De organisatie wil er op verzoek van de familie verder niets over kwijt. Op de site betuigt de organisatie haar medeleven met de nabestaanden. Enkele andere deelnemers van de marathon raakten bevangen door de warmte. Drie mensen moesten worden gereanimeerd. Volgens de chefstaf van het Witte Huis zullen de democraten... de belastingaangifte van president Trump nooit te zien krijgen. Dat zei hij op Fox News. Trump brak als presidentskandidaat al met de gewoonte... om zijn belastingaangifte openbaar te maken. De democraten dienden woensdag een verzoek tot ingave in. Volgens de chefstaf een politieke stunt van de partij. De democraten wijzen erop dat zowel democratische als republikeinse presidenten... al tientallen jaren hun belastingaangifte openbaar maken. In Almere dreigt ontruiming van een woongemeenschap waar ook statushouders wonen. Huurders moeten binnen anderhalve week hun huis uit. De problemen zouden zijn ontstaan toen de initiatiefnemers zonder toestemming van de investeerder ook uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden lieten wonen op de kavel. Ook zouden er huurachterstanden zijn. In totaal zouden er zo'n 90 mensen op het terrein wonen. De gemeente Almere beschouwt het in eerste instantie... als een conflict tussen de initiatiefnemers en de investeerder... maar zegt wel te willen voorkomen dat gezinnen met kinderen dakloos worden. In de Gaza-strook zijn meer dan 40 wilde dieren weggehaald... uit een vervallen dierentuin. De dieren waren ernstig verzwakt. Het gaat om leeuwen, vossen, apen, pelikanen, wolven en struisvogels... De internationale organisatie voor brengt de dieren naar opvangplekken in Jordanië en Zuid-Afrika. Hamas en de Israëlische autoriteiten hadden toestemming gegeven voor de actie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en er zijn flinke opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen in het noorden droog en zonnig, in het zuiden opnieuw kans op buien. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.